Hallo, hallo, hallo, Jeske hier van de zondagavond. Dankjewel dat je erbij was in 2025. 2026 wordt nog beter. Misschien begint het jaar voor jou wel met een tripje naar Las Vegas. Niks maar Thomas van Empelen. Zo, he he, Goedemorgen jongens zie menig artikel voorbij komen over Dry January. En dan zie ik iemand weer een glas prosecco inschenken. En het eerste wat ik denk, zo, nou. Ja, ik weet dat het vrijdagochtend is. Zes over zeven. Ik zou er stiekem eigenlijk wel eentje lusten. Dat is <laughs> niet per se de bedoeling van zo'n artikel volgens mij, toch? Nee. Ah, dit wordt goed. Mixmarathon. Beter het nieuwe jaar beginnen ik kan op geen andere plek dan bij Slum. Bijzondere dame uit Rotterdam. Als je haar live ziet optreden, komt alles van samples live gecomponeerd bij elkaar. Hij heeft onlangs een EP uitgebracht en daar zijn heel veel goede tracks op. Onder andere deze. Het is mooi, het is Avro het is diep, er zit van alles in. En je gaat er een uur van genieten. Susan White, een van de nieuwste tracks. Deze. De Fumilella bij Slam. wakker te worden op deze 2 januari voor veel mensen een verplichte vrije dag die je dan van de baas moet opnemen omdat ze ook wel weten dat je anders geen reet uitvoert als je nu slim aan het luisteren bent dan of hou je heel erg van muziek of ben je toch ergens aan het werk en hey, laten we wil ik zijn koffie zetten voor je partner is geen werk voor de duidelijkheid op een vrije ochtend ja. Overgesproken, ik heb nog steeds geen koffie voor mezelf gezet. <laughs> Moet het ook maar eens gaan doen. Susan Wright in de mix bij Slim. Dame die uh, eerder al bij de boomboom Boom te gas wassen. Ah, dat was zo goed dat we dachten, die moeten we nog een keer hebben dan in de mixmarathon. En mocht je denken bij de pomp vandaag, bij tanken. Was zo hebben ze die oliekraan in uh, Koeweit helemaal dichtgedraaid. Hey. Nee? Nou ja, de belasting, uh, belastingvoordeeltje is er bijna vanaf. 6 cent aan belasting is er sinds 1 januari bijgekomen. Dus dat is de reden dat je extra betaalt aan de pomp voor je liter benzine. Je wordt niet genaaid, tenminste niet door de pomp. Wel door de belasting, maar goed. Ook dat zal in 2026 niet veranderen. <laughs> Mixmarathon op de vrijdag. Beste pre-party van het weekend. Of nog een extra je kerstvakantie. Met in de mix Susan Wright. pre-party van het weekend. In de week Susan Wright. Weer online weerbericht voor je. Het is koud deze ochtend. 0 tot 4 graden. Winterse We blijven vooral liggen in het oosten van het land. Vanmiddag wordt het warmer. 2 tot 5 graden. Met zelfs ook af en toe wat zon mogelijk. En aan de kust is de winter krachtig. Tot hard. Hard vandaag. 1 vertraging A67. Venlo-Eindhoven voor Helden. Vanuit Velden 7 minuten. Mix Marathon hier bij Slam. Van het weekend met deze Rotterdamse Susan Wright hierbij. Michelle, 38. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. 2026 is bij jou met Ellen al goed begonnen? Nee, niet echt. <laughs> Vertel. Ja, ik kwam op de zaak aan en uh, ik moest uh, een schroepsmachine uit de garage pakken. Dus, uh, er zijn twee deuren, een buitendeur en een tussendeur. En uh, ik liep mijn sleutels in de uh, tussendeur liggen ja. en uh, nou, de klokmachine eruit gepakt en uh, bij mijn bus neergelegd en ik hoorde ineens de deur dichtvallen. Ai. Het de sloot dicht. Nou, hoe ben je uiteindelijk met dat ding weggekomen dan? Naar, uh, naar je locatie? Uh, nou, ik heb eerst mijn werkgever gebeld en gezegd dat uh, mijn sleutels nog in de tussendeur liggen, dus ik kon niet met de bus weg. Ja. Want de bussleutels zitten er, er ook aan. En nou, ik heb mijn schroppen zien, heb ik maar in mijn een beetje te proppen. En, ja, in mijn haagauto gegooid. Ja, in ja. mijn haagauto ja, gegooid. <laughs> <Suzie>. <laughs> Michelle, lekker. Ja, nou ja, en, uh, en, en nu ben je bijna op locatie en is alles goed gekomen, toch? Een soort van. Ja, een soort van, ja. Nou, gelukkig. lekker. Al je vingers nog? Gelukkig is nou, auto mijn uh, pek overstom. Ja, ja, ook. ja, Ook, ook nog? Ja. Nou, prima. Ja. Dan kan je gewoon tot tien tellen, dat is lekker. En dan gaan we rustig beginnen aan de dag. Um, Michelle oh, mag ik jou klaar, een heerlijk 2026 wensen. Ja, jullie ook. Dankjewel, kusje. En iedereen uh, die luistert uh, Slam, de beste wensen. Dat is lief van je, Dat hebben we nodig ook natuurlijk. <laughs> ja, zeker. Later! Later! Ja, onhandigheid, je zit in een klein hoekje. Zo'n ochtends vroeg op 2 januari. Lekker beginnen aan het weekend of het staartje van de kerstvakantie... doe je met de Slam Mix Marathon. Dit is Susan Wright in de mix bij Slam. wat de vakantiedagen mee heeft genomen, het nieuwe jaar in. Maar dit voelt toch als een muzikale vakantie, toch? Even naar een plek waar we op reis konden gaan samen. Susan Wright, applaus voor deze dame uit Rotterdam. Ga je sowieso nog tegenkomen in de clubs dit jaar. Grote talent. Uh, zometeen een uur lang in de mix. Neem de beste throwbacks mee en de beste hits van dit moment. Het wordt goed, het wordt hitjes draaien, het wordt knallen. Cyril, zometeen een uur lang in de mix je bij Slef.